11 uur in de netwijl met het NOS-journaal. De strijd in Libië lijkt zich toe te spitsen op Gaddafi's geboortestad Seerte en de wijk Abu Salim in Tripoli. Nu de opstandelingen Tripoli grotendeels in handen hebben... is Seerte het laatste grote bolwerk van Gaddafi. Opstandelingen vallen de stad van verschillende kanten aan. De tv-zender al oruba die nog op de hand van Gaddafi is... zegt dat de NAVO luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Seerte. En eerder zouden NAVO-vliegtuigen ook de wijk Abu Salim in Tripoli hebben bestookt. Vanavond werd daar urenlang gevochten... tussen opstandelingen en aanhangers van Gaddafi. Die wijk ligt vlakbij het voormalige hoofdkwartier van de gevluchte leider. De zender oruba zond vanmiddag een toespraak van Gaddafi uit. Alleen zijn stem was te horen. Het is onduidelijk of het een toespraak van vandaag was. Gaddafi riep de bevolking op om de opstandelingen te vernietigen. En hij richtte zich vooral op de jeugd en de stamleiders... die vanuit de provincie zouden moeten opstomen naar de hoofdstad.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 Het bedrag werd bekendgemaakt op een donorconferentie in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Het geld is voor het grootste deel afkomstig... van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. De rest werd toegezegd door Afrikaanse landen en particulieren. Het was voor het eerst dat de Afrikanen zelf een donorconferentie hielden. Volgens de Verenigde Naties is er zeker nog 2 miljard dollar nodig... om de 12 miljoen mensen die in nood zijn te helpen. Het Oosten van Afrika beleefde ergste droogte in 60 jaar. Vooral delen van Somalië zijn hard getroffen. Nederlanders zijn het ondernemendste volk van de Europese Unie. Ruim 7% van de Nederlanders heeft drie jaar of korter een eigen bedrijf of is bezig daar eentje op te zetten. Dat blijkt uit een jaarlijks wereldwijd onderzoek naar ondernemerschap. Op de lijst staat Nederland vijfde net achter de Verenigde Staten. En tien jaar geleden stond Nederland veel lager. Toen was zo'n 5% van de Nederlanders startend ondernemer. Volgens minister Verhagen heeft zich de afgelopen jaren in Nederland... een stille ondernemerschapsrevolutie voltrokken. Hij zegt er wel bij dat er nog een wereld te winnen is. Na drie dagen van winst is de Amsterdamse effectenbeurs... vandaag weer met verlies gesloten. De AEX daalde 1,1 naar 278 punten. Andere Europese beurzen noteerden vergelijkbare verliezen. Beleggers waren pessimistisch door tegenvallende berichten... over de Amerikaanse arbeidsmarkt.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 Door het noodweer van precies een week geleden kwamen vijf mensen om het leven. Voor nabestaanden en voor festivalbezoekers die gewond raakten... is een onafhankelijk steunfonds opgericht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het EK in Duitsland de finale bereikt. In de halve finale was Nederland-Engeland met 2-0 de baas. De finale is zaterdag tegen Duitsland. De hockeysters hebben zich hiermee ook geplaatst... voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Ajax begint de groepsfase van de Champions League op 14 september thuis tegen Olympique Lyon. De Amsterdammers werden in Monaco bij de loting verder gekoppeld aan Real Madrid en Dynamo Zagreb. De eerste twee van elke pool gaan door naar de volgende ronde van de Champions League. Nummer drie gaat verder in de Europa League. PSV en AZ hebben zich zonder problemen geplaatst... voor de groepsfase in de Europa League. PSV versloeg het Oostenrijkse SV Ried met 5-0. en Dat was ruim voldoende na de 0-0 van vorige week. AZ had geen kind aan Alessunds uit Noorwegen. De Alkmaars zonde met 6-0. De loting voor de groepsfase van de Europa League is morgen. Het weer, vannacht overwegend droog, morgen overdag vanuit het westen regen... met middag stevige onweersbuien. Vooral in het oosten is er dan ook kans op hagel en zware windstoten. Door de buien koelt het af, na morgen wordt het 19 graden... met zaterdag weer veel buien en zondag veel minder neerslag. Dit was het NOS Journaal. De arbeidsmarkt krimpt fors. We zullen meer moeten werken met minder mensen.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 is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv... de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keine. 38 jaar geleden verbrijzelden de bloedhonden van Augusto Pinochet... in het stadion van Santiago de Chili de handen van de gitarist Victor Gara. Vandaag braken de bloedhonden van Bashir Assad... de handen van de cartoonist Ali Farzad... Soms is het moeilijk om in vooruitgang te blijven geloven. I try. Madness was dat met Grey Day. Veel Libië weer vandaag. We nemen zo meteen de laatste stand van zaken... aan de onoverzichtelijke frontlinies door met Thomas Erdbrink. En uh, de vraag natuurlijk, zitten Gaddafi en zijn zonen nu echt... in dat appartementencomplex dat al de hele dag beschoten wordt? Tja, en wanneer er dan weer ergens een dictator wordt weggejaagd... hoef je nooit lang te wachten op de eerste troonpretendent. En dat was vandaag kroonprins Mohammed el-Hassan el-Rida el-Megdi el-Zenoussi. Wie is dat nou weer? Vragen we zo meteen aan Libiëkenner Gerben van der A. Wat kunnen en wat moeten de Verenigde Naties nu eigenlijk doen wanneer ze zouden willen bijdragen aan de stabiliteit in een post-Gaddafi-Libië? Vragen we daarna aan Ad Melkert, die dat klusje al een tijdje moet zien te klaren in Irak. En ook nog wat anders. Morgen en overmorgen kunt u in de nacht van de vleermuis... met een boswachter op zoek naar dit uiterst sociale dier. Dat is het althans volgens vleermuizenkenner Herman Limpens... die met de beestjes kan lezen en schrijven. En om 5 voor 12 geeft Willem Middelkoop... de zieltogende dictator van Libië... wat tips voor het geval hij inderdaad, zoals beweerd wordt... 2500 kilo goud wil verkopen. En er was meer nieuws vandaag. Donderdag, 25 augustus. Want het was weer niet de dag waar de Libische opstandelingen op gehoopt hadden. Geen spoor van Gaddafi, wel een nieuwe audioboodschap. De aanhangers van het regime moeten doorzetten en de vijand verslaan, zo is de oproep. Gaddafi roept op tot een miljoenenmars naar Tripoli. De troepen van de kolonel kennen de stad als hun broekzak. Scherpschutters vinden gemakkelijk hun weg. Ja, yes, zijn everywhere. They shot at me keer times. Terwijl de, they didn't get me. terwijl de opstandelingen soms verdwalen omdat ze elkaar en de weg in de stad niet kennen. From and they don't know uh, Toch lijken de opstandelingen beter georganiseerd dan ooit. Ze krijgen niet alleen luchtsteun van de NAVO, maar ook hulp op de grond. Dat maakte de Britse minister van Defensie bekend. I can confirm that NATO is providing intelligence and reconnaissance assets to the NTC to help them track down Colonel Gaddafi and other remnants of the regime. Maar in hun opmars door Tripoli stuiten de opstandelingen geregeld op huurlingen van Gaddafi. Het zijn mercenaires. Ja. Waar ben je vandaan? Van Ghana. Ghana. Ghana. Sommige strijders zijn gevangen genomen, anderen geëxecuteerd. De toch al zo geplaagde hoge snelheidslijn moet een nieuwe klap verwerken. De hoge maken meer herrie dan beloofd. En omwonenden eisen daar maatregelen tegen, want ze vinden de herrie ondraaglijk. Ik dacht, metis weet het, ga ik zelf eens eventjes bijhouden. Je gaat er dus echt op letten en dat is toch niet de bedoeling. Dit is een geluid wat dermaat irritant is en wat ook niet nodig is. Minister Schultz is het daar helemaal mee eens. Voor het eerst erkent ze de overlast. Ze heeft ook een oplossing. Je kunt bijvoorbeeld de treinen ietsje zachter laten rijden over dat stukje... en dan neem je daarmee die overlast weg... Waar voor het vertrek van de een wordt gestreden... wordt om het vertrek van de ander gerouwd. Dit is een man die onvervangbaar is. Steve Jobs is Apple voor heel veel mensen. En op het moment dat er iets met hem gebeurt, gebeurt er iets met Apple. Dat zou Jobs goddelijk maken. Ja, hij is Jezus. Dus ze verliezen hun, hun aardsvader. Voor het geval u het nog niet weet, de man om wie het gaat... veranderde de wereld radicaal. Bijvoorbeeld met de iPhone. Dat een touchscreen en dat had maar één knop op, bene. Ik bedoel, één knop. Op een telefoon. En we vinden het allemaal heerlijk. Door de mooiere mobieltjes wordt er ook veel meer gebeld. Niet alleen thuis, maar ook in de tram, de trein of het restaurant. Iedereen doet het. En iedereen vindt het daar sociaal. Iedere keer als ze een sms'je krijgen hoor je tinnen, zo door heel de bus heen. Nee, dat is niet zo netjes. U kunt daar natuurlijk niet altijd wat aan doen. U wordt gebeld. En dat is soms al vervelend genoeg. Want dan gaat de telefoon af en dan denk ik, het zit hier lekker rustig... en dan gaat het gerinkel van de telefoon weer. Vandaag op radio en tv. Nieuws. Ja, in gesprek. Nieuws vanmorgen, in de krant vanmorgen gelezen, gelezen door Martijn Nijhuis. De PvdA wil dat onveilige ziekenhuizen en zorgverleningsinstanties een boete krijgen, meldt de Telegraaf. Instellingen die te weinig doen om hun personeel tegen agressieve patiënten te beschermen, moeten dat maar voelen in de portemonnee. De ziekenhuizen zelf noemen zo'n boetesysteem niet productief. Ze zeggen dat er al van alles wordt gedaan. Zo zijn eerste hulpposten beter beveiligd. Minister Schippers komt ook met plannen tegen geweld in de zorg. En daaraan kleeft volgens de Telegraaf een flinke investering. Slecht nieuws voor dominees van de protestantse kerk in Nederland. Meltrouw. Tot nu toe mochten ze eens in een vijf jaar met studieverlof. Drie maanden lang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 Zo'n 25 predikanten hebben op de valgreep een kwade brief geschreven aan het bestuur over de betutteling. Bovendien, zegt een van de dominees in Trouw, misbruik voorkom je toch niet. Tijdens zo'n verplichte cursus kun je gewoon uit het raam staren. Er moeten snel strengere regels komen voor de financiële markten, zegt een gedragseconom in NRC Next. Het is de israëlisch amerikaanse Dan Airely. Hij snapt niet dat er nog zoveel mensen in de vrije markt geloven. Die denken dat alles goed komt als iedereen zijn eigen belang nastreeft.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 Duitsland is al lang geen stabiele grootheid meer... en dat leidt tot onzekerheid bij Europese partners. Kritiek komt niet van de minste. Haar leermeester, oud bondskanselier Helmoet Kool... de peetvader van de CDU-conservatieven. 81 is die inmiddels. En zijn opmerkingen over Merkel hebben veel losgemaakt in Duitsland. En er was al zoveel kritiek op Merkel. De conservatieven binnen haar partij vinden dat ze veel te makkelijk instemt... met de reddingspakketten van de EU. En de linkse oppositie vindt juist dat ze veel te weinig doet voor Europa... In het AD een prachtig verhaal over een gestolen papegaai die zelf alarm sloeg. We hebben samen met zo'n 70 andere dure vogels gestolen uit een school in Barneveld... waar ze al jaren werden gebruikt voor de lessen dierverzorging. Toen een verzorger naar een vogelmarkt ging, werd hij van verre herkend... door de gestolen papegaai Rocco. Die begon meteen keihard naar zijn baasje te roepen. Hoi, hallo. En hoe gaat het? De handelaar is inmiddels opgepakt. In zijn huis werden veel van de gestolen bijzondere vogels teruggevonden. Een waardeloze ara, die als enige door de dieven werd achtergelaten in de foliere... is nog steeds op van de zenuwen. Vergeet niet, een papegaai heeft het intellect en de emoties van een kind van vier zich te verzorgen. De diefstal heeft het dan ook enorm bij alle vogels ingehakt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Corraveen was dat met de Vipertones. Ja, veel Libië dus vandaag. We beginnen uh, met de dag eens even door te nemen... met uh, onze correspondent ter plekke, Thomas Edbrink in Tripoli. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was uh, Beschrijf ons je dag eens. Hoe was je dag vandaag? Nou, ik ben vandaag eerst naar het ziekenhuis gegaan. Daar, uh, uh, daar heb ik gepraat met een, met een jongen die heel hard moest huilen... want zijn moeder was neergeschoten door een sniper, een scherpschutter... Mm -hmm. Um, en uh, dat was een heel sneu moment, want, want de meeste mensen gaan, zijn van, juist vandaag weer een beetje voorzichtig de straat op aan het gaan. Je ziet dat winkels weer open gaan, uh, mensen, mensen proberen uh, ja, eten en drinken te kopen. Ik zag vandaag bijvoorbeeld een, een hele vrachtwagen vol met eieren ergens stoppen. Nou, daar, daar rende dan iedereen op af om die eieren te kopen. Dat lijkt me en, in deze situatie nou echt ingewikkeld, een vrachtwagen met eieren. Ja, precies. Dat is, dat, is, dat is zeker oppassen. Er wordt hier namelijk nog vreselijk veel geschoten. Ik heb nog nooit zoveel geweerschoten in mijn, in mijn leven, in leven gehoord. Maar ja, voor de, voor de mensen in Tripoli draait het daar niet om. Ze zijn nog steeds heel erg blij dat Gaddafi weg is. Mm -hmm. En dat is iets wat toch, toch je toch maar moeilijk kan uitdrukken. Die, uh, ja, die, die enorme blijdschap over vrij zijn. Wij zien natuurlijk die beelden van die geweerschoten. Journalisten die hele het weg moeten duiken. Maar voor gewone mensen is er een einde gekomen aan 42 jaar... Het totalitair regime van Gaddafi. Ja. En dat is toch iets uh, ja, wat je wat je toch maar zelf ziet. Ja, en die en die voedselsituatie, om het daar even over door te gaan, hoe is die eigenlijk op dit moment in Tripoli? Nou ja, je kan dus vrij, vrij, vrij moeilijk dingen krijgen als, als vlees en brood. Dat is allemaal moeilijk te krijgen. Maar een heleboel uh, mensen in Tripoli zeggen van we zagen deze strijd al aankomen. We hebben constant gezorgd dat we voedselvoorraden hadden. Het echte probleem is water. Uh, in heel veel wijken is het water afgesloten. En daarnaast zeggen heel veel mensen: heeft Gaddafi het water vergiftigd? Dus durven ze het water dat er is ook niet te drinken? Nee. En uh, nou ja, voor, voor, voor zover daar overzicht over is, uh, hoe, hoe ligt Tripoli erbij? Waar wordt er nog gevochten? Is er nog veel Gaddafi-aanhang actief? Ja, er wordt nog gevochten feitelijk in de wijken Abu Salim, waar de NATO ook vandaag heeft gebombardeerd. Dan werd er ook nog gevochten rondom het hoofdkwartier van de Gaddafi, dat Babel Azizie, dat complex, ja. dat een paar dagen geleden is, is bevrijd. Dat is zes vierkante kilometer groot. Er zitten nog steeds pro-Gaddafi-jongens op. Ja. Um, uh, maar ja, in veel delen van de stad is het ook gewoon veilig. Ik heb vandaag de hele stad doorgereden en dat, dat ging relatief goed. Ja, en uh, dat vechten bij uh, al Azizia... dat zou ook geweest zijn op een appartementengebouw... waarvan de rebellen dan zeiden dat Gaddafi met zijn zoons daar mogelijk in zaten. Wat kan je daar nog over zeggen? Nou ja, waar kan ik dan zeggen... Dat, dat, uh, dat het er steeds meer begint te lijken... ...dat Gaddafi echt een vrij uitgebreid tunnelcomplex... onder ja. uh, Tripoli heeft gebouwd. Ik was uh, vandaag in een bunker... In, uh, ...in het huis van een van zijn zoons. Nou, dan moet je je voorstellen... ...een gigantisch uh, stuk grond midden in de stad. Hier een prachtig bijgehouden tuin. Een heel groot huis... Uh, ...en een heel groot ook, uh, huis bij het zwembad ...met daarin twee, twee bars en andere zaken... ...maar midden in die tuin een klein vierkant perkje, een hechtje... Uh, ...waar als je daar door kroop ...kwam je opeens aan bij een, uh, ja, een groot gat in de grond... ...en het was niet eens een gat, het was een keurig verzorgde trap... ...van hmm. betonnen ging je naar binnen, ging je door een grote stalen deur... Hmm. ...en dan kwam je in een complex binnen... ...ja, rechtstreeks uit een James Bond film eigenlijk... Uh, ...met slaapkamers met uh, en een, een compleet telefoonsysteem... ...een eigen elektriciteit Watervoorziening, eh, allerlei magazines onder de, op de grond, waaronder een Playboy. Eh, eh, en nog steeds tunnels die ook naar andere plekken toe leiden, maar waar de rebellen niet in durven te gaan. ze dus vrezen dat nog mensen in zouden zitten. Ja, en ik begreep, eh, ik hoorde je net in nieuwsuur zeggen dat het eh, allemaal van Duitse makelij was. Dat begint wel heel erg op de ondergang te lijken dan. hè? Nou ja, ja uh, wellicht dat uh, Gaddafi zijn geschiedenisboeken uh, goed heeft doorgenomen en, en, en weet hoe het afloopt met, uh, met, met nare leiders. Mm. Uh, maar uh, inderdaad, hij zit in ieder geval onder de grond. Hij heeft gezegd dat hij nooit Tripoli zou verlaten. Er zijn drie opties. Uh, blijven leven in Tripoli 1, blijven ster of sterven in Tripoli 2 en uh, sterven in Tripoli 3. Dus uh, <laughs> ja, het lijkt me te lijken dat het optie 2 en 3 gaat worden. Ja, want dat, dat, dat appartementengebouw, het, het leek mij dat... als je 40 jaar lang bezig bent geweest om tunnels te graven... ...dat je dan niet in een flatgebouw gaat zitten waar je niet uit kan? Dat lijkt me ook geen zet, Chris. Nee. Um, hoe, hoe, uh, hoe zie jij uh, de ontwikkelingen verder gaan? We hebben je eerder uh, bijna iedere dag uh, aan, de aan de telefoon gehad vanuit Tripoli... En, ...en je zei dat je al drie keer van mening was veranderd. Hoe, uh, hoe is je mening vandaag? Nou, mijn mening is uh, iets positiever over het dagelijks leven van de mensen. Zoals ik al zei, hè. de mensen gaan voorzichtig dus weer de straten op... Uh, maar tegelijkertijd is het heel belangrijk voor uh, ja een soort van overgang hier dat Gaddafi wordt opgepakt. Dat dat dat is echt het echt het belangrijkste. Daarnaast is het heel belangrijk dat de nationale overgangsraad, zal maar zeggen het de regering van de rebellen hier naar Tripoli toe komt en de macht in de handen neemt. Op nu wordt er op het gebied van buurt op buurtniveau uh, ja worden de buurten beveiligd en andere zaken. Maar ja, daar is geen rebellenleider of zo die de macht heeft in de stad, ah. er is geen burgemeester, er is, er, is, er is niks. En dat moet gaan veranderen, want iedereen heeft wapens en ik heb de eerste opstandje al gezien. Ja, want die beveiliging die wordt door bewoners zelf georganiseerd dan? Of is er ook enige coördinatie ja. van de, de, de, de, de uh, rebellentroepen die de stad ingetrokken zijn? Nee, wat de overgangsregering heeft gedaan, die hebben al heel lang geleden gezegd dat mensen zichzelf moesten organiseren in hun wijken. En dat gaat goed. Dus dan bij iedere, iedere ingang van de wijk staan echt ja, huisvaders, kantoormanagers en, uh, en, en artsen die in hun vrije uurtjes de buurt bewaken. En daarom gaan de winkels weer open, durven vrouwen en kinderen ook weer naar buiten toe. Maar op de hoofdwegen, daar rijden de rebellen rond... en die komen uit andere steden, Misrata, Zintan... en die schieten onder in de lucht. En ja, dat vinden met name de mensen die hier de middenklasse vormen... die dus gewoon graag een stabiele toekomst willen... ja, toch een beetje een, een, een bedreigende factor. Ja. Heb jij nog enig zicht op de, de rest van het land? Op bijvoorbeeld de, de, de opmars? richting uh, Sierte, de, de, de thuisbasis van Gaddafi, zou ik maar zeggen? Nou ja, de opbouw richting Sierte is gaande. Er zouden ook rebellen uit Misrata uh, naartoe gaan. Um, of ze daar succesvol in zijn, kan ik natuurlijk niet zien vanuit hier. Uh, Sierte is natuurlijk uh, een plek die vrij bekend is in Nederland... omdat onze uh, marine daar landen om... Uh, uh, destijds uh, twee, twee mensen op te pikken en uh, nou dat lijkt misschien kan je nog in ja, die zaak weer die drie Nederlanders uh, gegijzeld waren ja. de helikopter staat er nog als het goed is <laughs> uh, maar zeerte is voorlopig nog steeds een bolwerk van uh, Gaddafi aanhangers. Ja. Even tot slot uh, we spreken zo meteen met Ad Melkert op dit moment VN-gezant in Bagdad. Uh, de vergelijking uh, uh, de Irak-Libië wordt op dit moment veel gemaakt. Jij kent uh, Irak natuurlijk ook goed. Zie jij die parallel ook? Ja, daar gaat eigenlijk denk ik daar de hele dag aan. Als je het piekenhuis binnenloopt, is het dezelfde situatie. Maar ook als je dus het, ja, het gebrek aan leiderschap ziet, wat kan leiden tot chaos. Dat is ook een belangrijke vergelijking met die Er Ons is hier gewoon een machtsvacuum aan het ontstaan. of hard de rebellen ook roepen dat alles koek en ei is. En dat is echt iets... Uh, ja, waar ook de internationale gemeenschap heel scherp op moet letten. Want je kan zo'n regering wat herkennen en geld geven. Maar als ze hier niet zijn op de grond om uh, ja, te besturen, dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan eindigt het verhaal als een chaos. Dat was uh, Thomas Erpring. Ik spreek verder hier in uh, de studio met Gerbert van der Azen. schrijver van het boek Gaddafi's Woestijn. Goedenavond, Gerbert. Goedenavond. Uh, ja, even uh, doorgaan op wat, uh, uh, wat Thomas zei. Uh, hij, noemde, hij noemde drie opties voor uh, Gaddafi. Optie 1 sterven in Tripoli. 2 sterven in Tripoli. 3 sterven in Tripoli. Heeft ja. hij daar gelijk in? Ja, ik zou, zou het niet durven zeggen. Als ik Gaddafi was, zou ik denk ik de woestijn in zijn getrokken. Maar... Uh... Of naar, naar zijn, de stad Seppa, waar die, waar die is op, opgegroeid. En van daaruit kun je heel snel naar landen als Tjaat en Niger. en ja Dat, dat lijkt mij een, een betere plek om het te verstoppen dan uh, Tripoli. Maar je hebt, je hebt je uitgebreid in Gaddafi uh, verdiept. Je gaf van de week een interview aan De Standaard en daarin zei je... Overgaven of vluchten, dat is voor Gaddafi geen optie. Nee, precies. Dus ik kan me dan voorstellen... dat hij vanuit de woestijn een soort van... Uh, ja, uh, ik, ik heb de afgelopen dagen een paar keer aan moeten denken... van Osama Bin Laden is dood. Maar ik, ik kan me voorstellen dat Gaddafi... Een soort van nieuwe Osama bin Laden zou willen zijn. Dan... Vanuit dat, dat berggebied uh, inderdaad... in het zuiden. Ja, en ja. want daar heb je bijvoorbeeld, daar heb je bijvoorbeeld al Al-Qaeda-strijders die ja. al uh, een jaar lang Franse gijzelaars zijn. Dat is een soort torabora grotten en canyons, hè? Nou, die zijn er wel, ja. Dus ja. Uh, op zich, uh, ik sluit het niet uit, maar het klinkt allemaal misschien heel erg fantasievol. En dat is het misschien ook, maar. Ja. Wat, wat ook vrij sprookjesachtig klinkt, is uh, de, de naam van de man die vandaag opeens een interview gaf aan uh, de Duitse blad Die Zeit. Namelijk Mohammed El Hassan El Rida El Mehti El Zenoussi. Mm -hmm. En uh, die bleek zomaar opeens de kroonprins uh, van Libië te zijn. Ja, of, uh, de, de, wie is deze man? Um, ja, de, deze man uh, is uh, de achterneef van koning Idris. En koning Idris uh, regeerde van 1951 tot 1969 in uh, Libië. Ja. En uh, dus dat, ja, dat, na de onafhankelijkheid. En uh, nou, toen Gaddafi pleegde dus een staatsgreep in 1969, terwijl de koning in het buitenland was. En uh, ja, de, koning, de koning had zelf geen, uh, geen kinderen. En dus na zijn dood uh, werd, werd zij de vader van deze troonpretendent aangewezen als uh, troonopvolger. Mijn de vader en... was een neef, hij was een zoon van de broer van de koning. Hè? <laughs> dus we hebben het hier over, laat ik maar zeggen, de kleinkinderen van prinses Margriet. Ja, zoiets. Het ja, is ja. ja. okay. ja, dus inderdaad een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar, hij, maar op zich was, was hij de, de troon, troonopvolger. Hmm. En, uh, maar maakt dat deze man tot ook een soort officiële kroonprins? Of is dat wat hooggegrepen Ja, hij is wel echt een officiële okay. kroonprins. Omdat uh, na, zijn vader is officieel aangewezen door de toenmalige koning. En na de dood van zijn vader is hij aangewezen als... De volgende en, pretendent. En, en goed, hij zegt: ik, ik wil wel een rol spelen in Libië. Uh, laat zich verder niet uit over die rol, maar wat is de status van het Koningshuis in, uh, in Libië? Ja, dat, ik denk dat, dat die status niet zo heel, heel groot is. En uh, uh, dat, dat komt, uh, dat zie je bijvoorbeeld in de, de blauwdruk van de constitutie, die, uh, die een paar weken geleden werd gepresenteerd door de Overgangsraad. Daarin wordt hij, uh, vrij. Ja, heel duidelijk eigenlijk gezegd dat er een president moet worden gekozen... als leider van het nieuwe Libië. En Het interessante is dat deze troonpretendent... die twintig jaar onder huisarrest stond toen hij in Libië leefde... en daarna in 1988 mocht hij met zijn vader pas vertrekken naar Londen... dat deze troonpretendent in, in april voor het Europese parlement... Uh, zichzelf heeft gepresenteerd en een ja. lezing heeft gehouden. En daarin zegt hij heel duidelijk van... Uh, uh, er is eigenlijk al een hele goede constitutie uh, voor Libië. Namelijk die van 1951 waar zijn. Ja, uh, precies, en, die, -oom dus, precies. en dat is volgens ja. mij die is wel daarna is in 1963 een wijziging geïn geweest. Ja. Maar daarin staat dus heel duidelijk dat Libië monarchie is. Ja. En hij vond dus dat die constitutie als uitgangspunt moet worden ja. genomen bij ja. de vorming van de, ja, het nieuwe Libië na Gaddafi. Ja. Dus ja, daar zit inderdaad een puntje van conflict. En uh, maar ik denk, ja, jouw vraag was hoeveel steun heeft hij? Uh, ja, dat is heel moeilijk om, om vast te stellen om, uh, hoe groot die steun is. Omdat Gaddafi echt. Sanoushi, dat, uh, dat was het ergste van het ergste. Hij heeft alle gebouwen die aan die broederschap. Want eigenlijk was het een broederschap. Dus Sanusi, een islamitische ja. broederschap. Ja. En dus hij heeft alles eigenlijk vernietigd... Uh, wat daaraan herinnerde. Nou, op, op zich uh, uh, zegt die geschiedenis van dat koningschap... van die koning Idris en van die vorming van het moderne Libië... Uh, waar hij dan de, de eerste koning van was uh, en de enige tot nu toe... Uh, zegt wel iets over de problemen van het land. Hè? Want het, het is niet vanzelf ja. tot stand gekomen. Nee, dat, dat is dus heel interessant dat uh, toen uh, Libië na de Tweede Wereldoorlog... Het was een Italiaanse kolonie. Na de Tweede Wereldoorlog viel het in handen van de geallieerden. Ja. Toen besloten die dat het onafhankelijk moest worden. En toen was toen de vraag van wie moet dan de leider worden van het onafhankelijke Libië. En ja, dat, dat was niet, ja, was moeilijk om daar uh, een, op, een, een antwoord op te vinden. Omdat het inderdaad toen ook dat probleem was met al die verschillende stammen. En toen is uh, de VN heeft zich daarmee bemoeid. En toen is er een Nederlander, Adriaan Pelt, is aangesteld als coördinator, speciaal VN-gezant, die dat zou gaan uh, begeleiden. Oud-journalist van de Telegraaf, uh, overigens. Hmm. Um, en die is toen inderdaad... Toen de Telegraaf uh, nog een linkse krant was, overigens, ja. he, begin vorige eeuw. Dat weten, weten de luisteraars dat nu ook. Oh. <laughs> en um, um, die, die, ging, die ging dat dus coördineren. Maar in, in, to, toen is besloten van, ja, misschien is die, is die Sanussi-broederschap... dat was een religieuze beweging. Misschien is de leider van die Sanussi-broederschap... Een, een goede koning uh, voor, voor het hele Libië. Um, en nou, die koning, die, die werd. Uh, die Idris, die, die, die, die kreeg dus te horen: van ja, wij van de VN vinden het uh, een goed plan om uw, uw koning te maken. En toen schijnt die Idris al te hebben gezegd van. Uh, ja, ik, ik wil best over het oosten van Libië regeren, maar het westen, de het streek. We ja, maar, zeggen. Ja. maar het westen, de streek rond Tripoli, waar Gaddafi dus uh, vandaan ja. komt. Ja, daar, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in om dat er ook bij uh, te, te nemen. En toen heeft de VN heeft daar eigenlijk helemaal niet naar geluisterd. En heeft tegen iedereen gezegd van ja, het is of heel Libië of niks. En toen heeft hij uiteindelijk toch maar ja, met tegenzin uh, de, de, de, besloten over heel Libië dan maar koning te ja. worden. Terwijl, ja, to, toen was zijn voorstel eigenlijk om Libië op te splitsen. Ja, en uh, is, is dat voor, uh, om de lessen uit het verleden te leren... is dat uh, voor de nabije toekomst? Ik zeg niet meteen dat Libië misschien opgesplitst moet worden... Maar, maar in hoeverre moet de VN, uh, we spreken zo meteen met Ad Melkert... over die vraag of die een rol moet spelen... moeten die rekening houden met, met deze geschiedenis? En hoe moeten ze daarmee omgaan? Ja, nou, het is, het is, je hoort nu inderdaad dat het Westen zich een rol moet gaan spelen... Ja. bij de vorming van, van het nieuwe Libië. Um, maar inderdaad, wat, wat je hieruit ziet is dat, dat ja, de vorige keer ja, niet zo heel goed, goed is gegaan. Omdat er dus al vrij snel heel veel, vanuit het Westen vooral... heel veel protesten kwamen tegen de Idris. En een ander punt van de Idris was dat het helemaal geen goede leider was... die ja, die niet optrad tegen corruptie die enorm toenam... op het moment dat er in Libië olie werd ontdekt in de loop van de jaren 50... en er ineens enorm veel geld die kant op ging... En dat geld, ja, dat verdween op allerlei... Uh, ja, dat ging niet naar, naar de ontwikkeling van, van, van het land. Mm. Wel gedeeltelijk natuurlijk, maar er ging ook heel veel... waarvan niet duidelijk was waar, waar dat dan bleef. Dus, dus ja, we moeten wel echt een goede leider... Uh, als we ons ermee gaan bemoeien, moeten we wel voor zorgen. Dat we de goede steunen. Ja, ja, nou. um, misschien heeft meneer Melkert vanuit Bagdad daar uh, alweer wat uh, meer zicht op... Uh, de vergelijking tussen Libië en de situatie in Irak uh, na de val van Saddam Hussein wordt steeds vaker gemaakt de laatste tijd. Maar is die vergelijking eigenlijk terecht? En wat zouden de Verenigde Naties moeten gaan doen om Iraakse scenario's te vermijden als ze zich gaan bemoeien met uh, Libië? Um, Ad Melkert is speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Irak. Adviseert daar de regering over de democratisering. Meneer Melkert vanuit Bagdad. goedenavond. Goedenavond. Ja... Um, u ziet ongetwijfeld uh, ook daar uh, de, de beelden van, uh, vanuit Libië. Hoe, uh, hoe kijkt u daarnaar? Ja, het is inderdaad op Al Jazeera voortdurend uh, in beeld. Ja. Um, en het is fascinerend om dit te zien. Uh, niet alleen natuurlijk in Libië, maar ook in Syrië. Syrië, wat nog veel meer de aandacht trekt van de Irakis en ook wat er in Bahrein gebeurt. Maar alles wijst natuurlijk op... ...dezelfde fenomenen waar de Iraki's de afgelopen uh, jaren mee te maken hebben gehad... ...hoe van een dictatuur uh, te, te, een, terecht te komen in een, in een constitutionele democratie... ...in een meer open samenleving. En uh, dat, dat is iets waar, waar men nu in Irak van ziet dat Irak lang niet de uitzondering was... maar inmiddels meer de voorloper uh, blijkt te zijn... van wat er in de regio gebeurt. Ja, u, u vindt de vergelijking irak libië wel terecht wat dat betreft? Er zijn zeker uh, aanknopingspunten. Uh, de, de dictatuur die heel lang heeft uh, geregeerd. Uh, libië is een land met zeker een andere structuur... en een andere traditie dan in uh, Irak... Maar de omwenteling naar een inclusief eh, bestel waar meerdere groepen kunnen strijden om de macht, maar dan op democratische wijze. Mm. En waar uiteindelijk constitutionele regels moeten aangeven van eh, wie, wie wat mag doen. Uh, ja, daar zijn heel veel parallellen te trekken met wat in Irak uh, na 2003 is gebeurd. Ja, nou, nou kan je uh, zacht uitgedrukt zeggen dat dat in Irak niet helemaal goed is gegaan. Uh, met, zeker, zeker in het begin niet, dat stabiliseren van de situatie. Hoe, hoe kijkt u met die geschiedenis uh, in uw hoofd naar uh, de, de komende tijd in Libië? Nou, er lijkt mij één heel groot en kardinaal verschil tussen uh, Irak en uh, uh, Libië. Dat is, in Irak is het destijds afgedwongen. ...van buitenaf yeah. door, de, door de Amerikanen geleide invasie. Yeah. En die invasie heeft ook een heleboel mensen van buiten naar binnen gebracht. Dat laatste zie je ook wel in Libië. Maar de, de kracht van de omwenteling... ...die is toch heel erg ook van, van binnen gekomen. Mm. En het lijkt mij, maar het is natuurlijk allemaal speculatief voor, voor wie dan ook... ...maar het lijkt mij dat er in Libië eigenlijk meer een meer natuurlijke bedding is voor wat zich verder daarop moet vestigen. Als je het hebt over een grondwet, over verkiezingen en over een functionerende regering. En Irak heeft jarenlang nodig gehad, en in zekere zin is, is die strijd nog steeds gaande om eigenlijk uit het conflict te komen. Ja, waar ziet u in ja. Libië dan, dan, dan precies die wat uh, positievere bedding? Want ook daarover wordt natuurlijk uh, gezegd... Dat er, dat er enorm veel tegenstrijdige uh, stammenbelangen zijn. Ja, De, ik denk dat Libië in vergelijking ook met het Irak van voor 2003... een nog veel meer op, uh, op traditie, gebaseerde uh, samenleving is... Uh, waarbij ik niet zou onderschatten van wat de, de, zeg maar, de manier van effectieve besluitvorming is, die ook vanuit die traditionele stammetraditie kan voortvloeien. Mm -hmm. Men weet wel degelijk hoe tot besluiten te komen, ja. maar hoe je dus die traditie verzoent met de moderniteit van een meer open, inclusief uh, bestel. Ja. ...dat uh, is iets waar in, uh, Libye, wat in Libië een, een enorme uitdaging zal zijn. En niemand kan goed voorspellen hoe dat zich verder zal ontwikkelen. Nee. En zal de VN daarin eenzelfde soort rol gaan spelen, denkt u, als, uh, als in Irak? Zou dat wenselijk zijn? Um, het is nog te, te vroeg om, om dat echt te zeggen. De Veiligheidsraad is daar tot nu toe um, niet erg duidelijk over geweest... ...van wat men van de VN verwacht... ...behalve op dit moment ook bijdragen aan het uh, bemiddelen... Tussen de verschillende zijden. Mm -hmm. Het ligt naar mijn mening voor de hand om de deskundigheid van de VN op het gebied van uh, grondwetsvorming, uh, verkiezingen, um, uh, bestuurlijke processen... Uh, institution building, om uh, dat ook uh, binnen te brengen. Mm -hmm. Maar hoe dat zal gaan gebeuren, uh, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dat zal nog verder aan de veiligheidsraad zijn. En, en, het, en het brengen van stabiliteit op korte termijn. Er zijn mensen die zeggen: ja, de VN zou eigenlijk een soort politiemacht moeten organiseren om daar op korte termijn uh, stabiliteit te brengen. En is dat mogelijk gezien de ervaringen in Irak waar, waar natuurlijk uh, de, de VN nogal uh, wat zware klappen heeft gehad in een onveilige situatie? Of zal men wat dat betreft de kat uit de boom kijken? Nou, het allerbelangrijkste lijkt mij om zoveel mogelijk te bouwen op de interne krachten. Hm. Uh, want laten we ook niet vergeten dat uh, de historie van uh, het Midden-Oosten van Noord-Afrika ook heel erg wordt gedomineerd... Door de interventie van met name Europese landen en dan natuurlijk in Irak ook de Amerikanen. Yeah. Uh, terwijl um, de, de toekomst, als je echt een, naar een stabiele uh, democratie, stabiel bestuur toe wil, dan is er geen alternatief voor uh, homegrown. Mm. Dus dat het echt vanuit uh, de, de mensen zelf komt. Die kunnen dan natuurlijk daarin geadviseerd worden, begeleid worden... ...ook uh, de goede praktijk uit andere landen aangereikt krijgen. Maar probeer het zover, zoveel mogelijk in hun handen te laten. Interessant bijvoorbeeld in het mandaat wat wij in Irak hebben... ...is dat wij hier zijn op het verzoek van de uh, Iraakse regering. Ja. Dus met andere woorden... Zij bepalen uiteindelijk van wat ja. wij doen en wat wij ook moeten laten. Ja. Dat lijkt mij op zichzelf ook het uh, voorkeursmodel voor Libië. Uh, maar de vraag is dan natuurlijk weer, zijn er mensen die dat daar kunnen oppakken? Ik zou daar in ieder geval mee willen beginnen. In plaats van van buitenaf, zelfs als het de VN zou zijn, op te leggen van laten jullie nu eerst eens dus vijf jaar bij de hand nemen. Nou, terughoudendheid dus, ook, ook wat de Verenigde Naties betreft. Uh, uw, uw taak zit er bijna op in Irak. Zou u door willen naar Tripoli? Nou, dat, uh, dat kan ik alleen maar beantwoorden als die vraag gesteld zou worden... Met ik allemaal stel hem respect, u nu. <laughs> ...niet door uzelf. Oh, pardon. <laughs> He, ben ik weer niet belangrijk genoeg. Nou, uh, ja, ja. <laughs> dank u wel. Maar ik hoor. ga terug naar New York in de komende maand... en we zullen, we zullen horen wat er verder gebeurt. Oké, okay. dank u wel meneer Melkert. The President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 De waren dat, oftewel de zusjes Pierce uit New York. You'll be mine. De vreemdste verhalen doen de ronde over vleermuizen. Ze zijn hondsdol, ze kunnen in je haar komen vast te zitten... en ze zuigen graag mensenbloed. Of die verhalen echt waar zijn, kunt u allemaal zelf ervaren... tijdens de Nacht van de Vleermuis, wat er eigenlijk twee zijn... namelijk morgen en zaterdagavond. En wij hebben het er nu over met vleermuisonderzoeker Herman Limpens. Goedenavond. Goedenavond. Ja, U doet al 32 jaar onderzoek naar vleermuizen. Wat maakt de beestjes zo boeiend? Nou, Ze doen ontzettend veel hele leuke dingen... We gaan bijvoorbeeld in de winter in winterslaap. Ja, dat, dat, dat doen meer dieren, maar gaat u verder? Ja. Nee, maar dat, dat is nog pas het begin. Oh ja. Als ze soms actief zijn, dan gaan ze vliegen. Ja. Dat, dat kunnen alleen vleermuizen binnen de zorgdieren natuurlijk. Ja. Gebruiken dan echolocatie om de weg te vinden en om prooien te vinden. Mhm. Mm uh, als ze uh, in een uh, huis bijvoorbeeld wonen, gaan ze daar ook weer zelf minder stoken... en profiteren van de zon die op de muur schijnt. Mm -hmm. Ze werken dus heel duurzaam. Ja, handige diertjes. Handige um, diertjes. La laten we meteen even die clichés doornemen waar ik mee begon. Uh, ze, ze, ze zijn hondsdol, ze gaan in je haren zitten, ze zagen mensenbloed. Um, begin ik achteraan. Ja. Uh, Mensenbloedzuigende vleermuizen. Uh, nou, je hebt bloedzuigende vleermuizen, alleen in het midden en het noorden van Zuid-Amerika. Ja. Uh, drie soorten van de iets meer dan 1100 doen dat. Dat is natuurlijk een heel uh, apart uh, voedsel, puur en alleen bloed. Ja. En als je nou eh, in Nicaragua woont, dan is er een hele kleine kans dat je een keer door een vleermuis gebeten zou worden. Toch maar in Europa hoeven we daar niet bang voor te zijn. Hmm. Hoe, hoe denkt u dat het komt dat de, dat de vleermuis die reputatie heeft gekregen? En dat komt door de verhalen van Bram Stoker, die ja. Dracula verzonnen heeft. Dat begrijp ik, maar waarom heeft hij de vleermuis genomen? Uh, nou, in, in uh, zeg maar de oudere cultuur binnen Europa heb je wel dat uh, ja, vleermuizen die vlogen s'nachts. En s'nachts, dat was natuurlijk onveilig, dus mm. dat was van de duivel. Ja, precies. Dus je, je, die hele associaties met griezelen. Maar als je ze echt in de hand hebt, zijn zulke leuke uh, knuffelbare, aaibare dieren. Ja, u, hebt, u houdt er echt van, hè? Ik hou er echt van, ja. Ja, ja, ja. Nou, dan nu, dan nu die andere vraag... die, uh, die veel mensen u onmiddellijk uh, zouden willen stellen natuurlijk. Waarom hangen vleermuizen op hun kop? Uh, ja, de vleermuis is gaan vliegen. Het is dus een gewoon zoogdier. Dus die heeft armen en benen zoals wij. Alleen onze arm, de armen van de vleermuis is veel langer geworden dan die van ons. En ja. dan zijn de middenhandsbeentjes en de vingers nog veel langer geworden. En daaromheen heb je dan een vlieghuid gespannen, Dus dat is heel onhandig... om mee uh, aan, aan een muur of aan een takje te hangen. Ja. Aan de achterpootjes, die ook in de vlieghuid zitten... zitten uh, klauwtjes. Daar kan je wel aan hangen. Aha. Dus het is gewoon omdat ze met die vleugels zich niet vast kunnen grijpen? Ja, die vleugels ja. zijn optimaal gemaakt voor vliegen... en daarmee zijn ze ja, niet meer optimaal om daaraan te hangen. En hoe is dat zo gekomen dat, dat die, die, die vingers zo lang zijn geworden... en dat dat er allemaal tussen is gaan zitten en dat dat vleugels zijn geworden? Nou ja, in de natuur heb je natuurlijk altijd een strijd om uh, te proberen... zoveel mogelijk voedsel te krijgen. En hmm. Diertjes die miljoenen jaren geleden van boomtak naar boomtak sprongen zijn op een gegeven moment gaan zweven. Ja, die zijn er ook nog steeds in uh, Zuid-Amerikaanse bossen onder andere. Ja. En op een gegeven moment zijn uh, een aantal daarvan zijn nog langere uh, vingers gaan maken... met meer uh, zweefvlieghuid en uiteindelijk leer je echt vliegen. Ja, ja dus zijn, ze zijn begonnen als een soort springmuizen? Ze zijn begonnen als muizen of uh, een spitsmuisachtig diertje... Uh, wat insecten eten was en van de ene... Uh, Tak naar de andere sprong. Ja. Nou las ik nog iets intrigerends over uh, dit, dit door u zo geliefde dier, namelijk dat de vrouwen het ervoor het zeggen hebben. Ja, ja. het zijn uh, zeg maar, alle vleermuizen hebben iets wat wij met een moeilijk woord matriarchaal systeem noemen. Het is ja. niet patriarchaal, maar materiaal. Dat betekent dat de vrouwen het voor het zeggen hebben. Ja. De vrouwen hebben het voor het zeggen. Als je naar een uh, kolonie vleermuizen kijkt. Uh, hè, gewoon in, in alle dorpjes in Nederland zitten wel gewone dwergvleermuizen. Ja. En dat is dan een vrouwengroep met een oergrootmoeder... Uh, en de dochters daarvan, de dochters daarvan, en zo verder. En die familie, dat is dus ook allemaal nauw verwant, dat is de kolonie. Wat gebeurt er met die mannetjes? En die mannetjes worden daar natuurlijk gewoon geboren... met een 50-50 uh, uh, seksratio. Mm. Maar uh, nadat ze dan samen winterslaap zijn gegaan... gaan die mannetjes alleen proberen te overleven. Die zitten dus buiten die kolonie... Maar die, worden die eruit gegooid? Of? Nee, die worden er niet uitgegooid. Die doen dat gewoon oh. vanzelf al. Okay. En, die, en die, uh, die vrouwtjes krijgen ook dan de beste jachtgronden... want die zijn straks zwanger en die moeten uh, die uh, vrucht laten groeien... die jongen zorgen. Dat kost heel veel energie. Dus die moeten daar zitten waar heel veel insecten zitten. En de mannen zitten daar omheen. Hmm. Maar als, er bak... dus, als ik s'avonds als ik op het terras zit en de, de vliegers toot, meestal zijn dat er twee vleermuizen om, om mijn hoofd... dan zijn dat twee vrouwtjes. De kans dat het vrouwtjes zijn, is het grootst. Ja. Ja, ja. Hoeveel soorten vleermuizen hebben we eigenlijk in Nederland? Uh, we hebben er 21 à 22, uh, en ik ben daar vaak over, op de soortenlijst staan. Want door middel van DNA-technieken worden er af en toe soorten bijgevonden. Aha. Soorten gesplitst. En van die soorten hebben wij nog 16 die echt in Nederland gevonden kunnen worden. Die en u hebt, zijn, u hebt een atlas gemaakt hè, van de plekken waar je vleermuizen en hun, hun soort in, in Nederland uh, uh, kan vinden. Hoe, hoe hebt u dat gedaan? Uh, die, die atlas, dat uh, hebben we in de periode 80, 90 gedaan, hebben we... Uh, heel veel vrijwilligers geworven en die getraind... om te leren met een beddetector uh, waarmee je vleermuizen kunt horen. Hmm. En dan ook te zeggen van, ah, dat is die soort. En toen zijn we met al die vrijwilligers zijn we op pad gegaan... en overal in Nederland, in alle bossen, parken, uh, gaan kijken... wat vliegt daar nou, welke soorten zitten er? Hmm. En dan krijg je een verspreidingskaart. Ja. Nou, gaan we uh, morgen en zaterdag massaal uh, de nacht van de vleermuis vieren. Dat betekent dat we allemaal met de boswachten in het bos uh, gaan rondlopen. En uh, met zaklampen uh, gaat de vleermuis dat prettig vinden? Dat we hem allemaal in zijn gezicht gaan schijnen? Nee, in het gezicht schijnen moet je niet doen. Vleermuizen hmm. hebben natuurlijk echt uh, locatie, maar ook hele goede ogen. En net aangepast voor werk in het donker. En uh, met lampen erop schijnen, dat vinden ze niet leuk. Nee. Dus wij moeten zelf een klein beetje op de grond schijnen... zodat je niet struikelt en het bos, of waar we ook zijn... verder zo donker mogelijk laten. Ja, maar kunnen we de vleermuis dan wel goed zien? Uh, ja, het leuke is als je in de avondschemering met die beddetector... dat is echt heel cruciaal, plotseling, met het, met die die, uh, want die vleermuis... Want die pikt het geluid op, die beddetector. Ja, die ja. beddetector pikt het geluid ja. op. Die, die vleermuis roept continu. Het ja, is roepen, roepen, roepen, roepen en daartussendoor echo's terug... En, en ze, ze maken dus een hele hoop lawaai. En met die beddetector ga je dat horen. En dan kan je in de bosrand staan. En in de avondschemering tegen een nog lichte hemel zie je ze prachtig vliegen. Ja, gaat u meelopen? Ik ga meelopen. Ja, met, met Ik, de beddetector. Of hoort met, u ze inmiddels met het blote oor? <laughs> nee, dat is zelfs achteruit gegaan in oh. die 32 jaar. Ach jeetje. Nou, ja. Een prettige nacht gewenst, meneer Limpens. Dank u wel. Dank u wel. Het is vijf voor twaalf. Nog even terug naar uh, kolonel Gaddafi in Libië. Nu zijn dagen geteld lijken, probeert hij nog snel even de Libische goudvoorraad te gelden te maken. Althans, dat beweert de voormalige directeur van de Libische Centrale Bank. Aan de telefoon Willem Middelkoop van het Gold and Discovery Fund. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, uh, hoe, hoe doet men zoiets? Stiekem goud verkopen? Is daar een zwarte markt voor of zo? Uh, nee, daar, daar hoef je geen zwarte markt voor op te zoeken. We weten bijvoorbeeld ook van Saddam Hussein. Uh, tijdens de val van Bagdad dat er een uh, grote tankwagen werd onderschept bij de grens, uh, volgens mij met Syrië. En uh, daar kwamen toen uit die tankwagen, daar bleek geen olie in te zitten of melk... maar er kwamen reusachtige uh, kratten met uh, allemaal uh, goudbaren van 12,5 kilo. Ja. Die 12,5 kilo goudbaren, dat is zeg maar de normale standaard... zoals een standaard voor uh, olie, een vat olie van 169. Liter is, ja. uh, spreek je bij goud over goudbaar van 12,5 kilo. Ja. En die kan je wereldwijd eigenlijk bij elke goudhandelaar aanbieden. Er staat ook niet een, uh, een certificaat bij van wie dat goud afkomstig is. Maar daar ga je dus gewoon mee naar een goudopkoper, gewoon fysiek een winkeltje, of en dan, uh, dan kom je met, met je vrachtwagen vol nou, met uh, goudstaven. Ik denk dat je dan een probleem hebt om het uitbetaald te krijgen. Ja. Maar als je gewoon naar de reguliere goudhandel uh, gaat, uh, we hebben in Amsterdam. Uh, de ene oudste goudbedrijf ter wereld, Schöne Edelmetaal. Uh, sinds 1749 uh, kan je daar je goud kopen en verkopen. Yeah. Uh, en nou, bij dat soort uh, instanties uh, schrikken ze niet van een partij van een paar honderd kilo. En, uh, en daar ja, en Nogmaals, er wordt bij een baar goud niet gekeken van uh, uh, wie is de vorige eigenaar geweest. In die baar goud staat alleen een stempel wie die baar gegoten heeft. Yeah. In welk jaar. En wat het nummer is. Maar als, als daar een paar jongens in strakke Italiaanse pakken... met zonnebrillen en een kruiwagen vol goudstaven komen... dan is het no questions asked. Uh, jawel, je moet je legitimeren. Okay. Maar uh, dus Gaddafi zal dat niet zelf doen. Maar zal denk ik nee. een paar mannetjes uh, sturen. Maar er wordt niet gekeken of je zonnebril op hebt. Uh, nou, misschien dat ze buiten binnen laten. Even vragen of je zonnebril af wil <laughs> doen. En die bult van New ook weghalen, ja. En maar, maar kijk, de transacties die vinden allemaal bankair plaats. Dus je kan niet met cash geld naar buiten lopen. Dus uh, je moet dan wel een rekeningnummer opgeven. Waar dat uh, op gestort uh, kan worden. Dus... Maar dat geld is dan uh, bij spreken alle minuut voor je beschikbaar. Ja, ja, maar het is dus bij dat soort hoeveelheden, want het zou gaan om 25 ton goud in dit geval, 2500 kilo. De, dat is dus wel te traceren als dat uitbetaald wordt. Uh, nou kijk, die 25 ton, dat is dus, uh, ja wat is het, uh, 25 uh 100 kilo, ja. daar rij je niet mee in je kofferbak. Nee. Maar als je, dat, als je dat dus ongezien en zonder wantrouwen wil cashen, dan, ja, dan raad ik hem aan om dat in partijen van 10, 20, 30 kilo ergens onder te brengen. Maar hij, hij, vindt vast, hij, weet, hij weet vast wel wegen te vinden waar je ook het grotere partijen terecht kan. Maar dan valt het op. Kijk, als je meer dan 100 kilo goud in één keer wil verkopen, dan is dat toch een, een rare transactie. En uh, dan zullen we er misschien toch wat wenkbrauwen omhoog gaan. Ja. Um, hoeveel is dat eigenlijk waard? 2500 kilo goud op dit moment? Ik heb het niet even snel uitgerekend. Maar één kilo is uh, ruim 40.000 euro waard. Uh, dus we hebben het al gauw over een bedrag van vele miljarden. Ja. En uh, die, die 25 ton, hof, hoeveel is dat fysiek? Ik bedoel, is dat een, een, twee kruiwagens of is het een vrachtwagen? Uh, goud is het uh, zwaarste element uh, op aarde. Het ja, is 40% zwaarder dan lood. 12,5 kilo en, per staaf, zei je al. Ja, ja. Uh, je kan dus een staaf van 12,5 kilo, dat kan je net in je eentje dragen. Dus we hebben het over enorme hoeveelheden. En dat is niet zomaar eventjes uh, te transporteren. Nee, nou, als we, als we op de Middellandse Zee een heel diepliggend bootje zien varen deze week, dan uh, weten we wat erin zit. Dan, enteren. Ja, dankjewel Willem-Middelkamp. Oké, okay, graag gedaan. En dit was het oog van deze donderdagavond. Morgen weer een oog, dan met John Jansen van Gaal. Goedemiddag, Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. und een letztes glas im Steen.